Um, iets anders wat, wat we net nog even langs wilden je noemde de bouwfondsmethode. Wat moeten we daarbij voorstellen? Nou ja, dat is het, we gaan traditioneel uh, uh, ontwikkelen. Dus uh, uh, het, het idee van, oh, gebiedsontwikkeling is fijn, want ik kan schaalgroot pakken. Mm -hmm. En dan vervolgens al die woningjes die ik maak, die verkopen ik toch alweer. weer. Ja. Dat is een model dat in de oorsprong van de bouwfonds, goedkope, gestandardiseerde woningen. Uh, zij begonnen met housecadent bouwen zo, mm -hmm. zodat arbeiders een huisje konden kopen ja. en dat dan als ze hetzelfde wijkje staat als in Emmen, als in Ommen, maakt het allemaal niet uit. Wederopbouwen is een dat die mensen een huisje hebben. Mm -hmm. En eigenlijk is dat nog steeds een business model van Dus ja. Ze doen een beetje ziek met, uh, met binnenstedelijke verliesontwikkeling, maar daar hebben ze het eenmaal weer vanaf gekregen. Tegenwoordig is het gewoon... Ja, als je, als je die magazines ziet van bouwfondsen en zo, het is ook een beetje treurig. Het is allemaal wat meer opgeleund, maar het blijft gewoon natuurlijk alleen de wijk. Ja. En het zijn ja. al gewoon allemaal buiten, Het blijft gewoon allemaal 90% rijtjes. Rijtjeswoningen en, en, en winkelcentroepje erin. En, en, ja.